Het ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Gert Gluck met het NOS journaal. In Libië zijn gisteravond en vannacht opnieuw doelen gebombardeerd. Zo werd bij de hoofdstad Tripoli een complex van de Libische leider Gaddafi verwoest. Of hij daar was is niet bekend.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 blijkt het kraanwater besmet te zijn met radioactief jodium. De minister van Volksgezondheid heeft de bewoners aangeraden... geen water uit de kraan te drinken. Bij de centrale zelf is de situatie redelijk stabiel. In Frankrijk heeft het Fonds Nationaal flinke winst geboekt... bij de regionale verkiezingen. Bij meer dan driekwart van de stemmen, geteld... komt de extreemrechtse partij van Marine Le Pen op 15%. De centrumrechtse UMP van president Sarkozy... blijft met 16% van de stemmen net iets groter...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 Vandaag wordt de eerste bus in Dordrecht gepresenteerd. De in totaal 25 nieuwe hybride bussen produceren minder geluid en zijn beter voor het milieu. Het weer, veel zon. Vanmiddag worden 10 graden in het noorden en langs de kust. En 14 graden in het binnenland. De rest van de week blijft het vrij zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal.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 Het is uh, even na twee uur. Goedemiddag Albert Jan en goedemiddag luisteraars en we staan op locatie. Dat meen je niet. Ja echt? Wel, <laughs> dat meen ik wel. Het is wel te voelen ook, zeg. Het is wel lekker hè? Zonnetje maar, erbij zo meteen hoor. Dus, uh... Zonnetje komt er dan. Ja. Helemaal goed, in het midden van de Alterstraat uh, zijn wij vanmiddag te vinden. Dus als auto autogeluiden hoort, het uh, ligt niet aan uw radio. Nee, nee, nee. We staan gewoon op straat. Midden op, gewoon straat. midden op straat. Heerlijk. Goed, af en toe een piepje Mag er tussendoor. Mag ook. Ja, het staat een beetje hard nog hè, binnen denk ik. Maar dat neemt of niet. Valt echt? het mee? Valt het mee? Ik weet het niet. <laughs> Maar waarom doen we dit eigenlijk vandaag? Uh, Proefuitzending voor volgende week. Natuurlijk de, de 30 van Zandvoort uh, volgende week. Dan gaan we dus echt weer op locatie. En dan locatie. staan we echt op locatie. Volgende week zaterdag. En het is allemaal gelukt? Het is allemaal gelukt. Alles is We zijn in de lucht. Dus... Oké, okay. super. Gaan Wat we we willen we nog meer? Wat gaan we vanmiddag allemaal doen? Ja, luisteraars. Uiteraard uh, de vaste onderdelen zoals u van ons gewend bent. Om rond de klok van half vier hebben we de evenementenagenda... Rond de klok van kwart voor vier de filmagenda van Circus Zandvoort. Om half drie het weerbericht. En dat belooft echt mooi te worden. Maar het is al mooi. Maar het samen. weerbericht is ook goed. En om kwart voor vijf als we tijd hebben het gedicht van de week. We hebben echt één ingezonden gekregen. Mooi is hè? Ja, ja, ja. Dus is het schrift te lezen trouwens? Ja, of, uh... is keurig te lezen. En okay. uh, het is echt uh, recht uit het hart geschreven deze. Dus uh, luisteraars kwart voor vijf het gedicht van de week. Houd de radio daarvoor aan. We kijken even vooruit naar morgen. Naar de classic concerts uh, zijn we bezig. Uh, voor de rest hebben we natuurlijk voetbal. Hoe we dat gaan doen weet ik eigenlijk nog niet weet het? Gewoon Joop van Nes, die halen we live in uitzending. Vanaf oh, okay. half drie is de wedstrijd van vanmiddag tegen Jong Hercules. Ze spelen uit om half drie tegen Jong Hercules en Joop gaat daar verslag van doen. En tussen vier, tussen vier en vijf, als ik er nog ben, ja ben ik er nog. Het WTCC, uh, we hebben nog Formule 1 nieuws, voetbalnieuws en uh, golfnieuws uit Sicilië. Kortom, blijf luisteren naar Zalvert op zaterdag live vanaf uh, locatie bij Café 4. En als je radio wilt komen kijken, je bent uiteraard van hartelijk welkom. Toen ik komt al aardig door hier op het terras bij Kappet hier. Heerlijk toch Albert -Jan? Ik zit al voor de helft in de zon man. Ja, we zitten er helemaal goed bij gewoon. Het gaat hard en om vijf Super. uur dan verdwijnt de zon weer achter de huizen al hier. Dus Oké, okay, nou dan gaan we tot vijf uur door. Vindt er een uh, goed plan? Doen we. we Oké, okay. vijf uur door. Goed, uh, nou even kijken wat is er afgelopen week allemaal weer gebeurd in Zandvoort. En allereerst, natuurlijk, uh, viel mijn oog op het buffervijvers tegen overstromingen bij extreme neerslag. Best wel een, best wel een hot item. Mm -hmm. Want uh, afgelopen maandag stelden Zandvoortse wethouder Anno Zandbergen en Hoogheemraad Hans Schouffeur de noodvoorziening bij de buffervijvers nabij nou, het circuit in gebruik. Deze noodvoorziening is door de gemeente en het Hoogheemraadschap in een, in een unieke samenwerking aangelegd om bij extreme regenval. ...water in de duinen te kunnen lozen. Uh, wat natuurlijk, Zandvoort is natuurlijk weer een stuk beter beschermd... ...tegen overstromingen als gevolg van, deze, van, als gevolg van extreme neerslag. Dit betekent natuurlijk niet dat alle wegen... ...nooit meer onder water zullen komen te staan in Zandvoort. Jammer genoeg niet. Jammer genoeg niet, niet jammer maar in ieder geval... ...het is weer een voorziening erbij, dus... Uh... Al, langzaam maar zeker worden wij goed beveiligd tegen een wateroverlast. Helemaal goed. Zo dadelijk gaan we naar Joop van Hesse. Dat doen we over een uh, paar plaatjes. Want dan gaat de wedstrijd om half drie beginnen. Even kijken of we kunnen winnen vanmiddag. En we gaan natuurlijk straks naar het weer. hè? Naar het weer om half drie gaan het, we dat het doen. Het zonnige weerbericht. Het zonnetje komt eraan. En wij houden je daarvan op de hoogte. Zie je even op zaterdag. Tot aan vijf uur. Live op locatie. draaien vanmiddag bij Zalford op zaterdag. Live vanaf een terras in Zalford. Wat heel erg nog weer. Door de eerste uh, Jermaine Stewart. En Guido don't have to gevolgd door deze uit de jaren 80. Uiteraard Billy Joel. En de Uptown Will. Ja, museumliefhebbers, opgelet, uh, want op 2 en 3 april is het weer zover, dan is het museumweekend weer aan de beurt. En tijdens het museumweekend op 2 en 3 april opent het Zandvoortsmuseum natuurlijk ook haar deuren. Naast de vaste tentoonstelling over de geschiedenis van Zandvoort, kunt u de extra tentoonstelling over het werk van de Zandvoortskunstenaar Roland van Tetterode bewonderen. Laat u zelf verrassen door de wonderlijke wereld van Roland van Tetterode. 40 jaar tekeningen, grafiek en schilderijen. Tevens kunt u op zaterdag 2 april voor de eerste keer deelnemen aan de rondleiding door de geschiedenis van Oud-Zandvoort. De rondleiding begint in het museum en gaat over in een wandeling door Oud-Zandvoort. Tijdens het landelijke museumweekend kunt u gratis deelnemen. Aanvang half twee in het Zandvoortsmuseum. De rondleiding duurt ongeveer anderhalf uur, maximaal 15 bezoekers. Dus kom op tijd. Oké, okay, zo dadelijk gaan we naar het weerbericht bij CFM. Albert-Jan verklapt het al een beetje. We krijgen heerlijk weer. Nou, ik ben heel benieuwd. Zo duidelijk om half drie gaan we dat van Albert-Jan horen. Uiteraard het weer ook dat te lezen op internet. Op www.meteopagina.nl Is hier klappen en Change the world. If I can reach the stars Pull one down to you on my heart see the truth And this love I have inside Is everything it seems But for now ...van Eric Clapton was deze Change the World. Zie het, weerbericht. En het is half drie hoogtijd voor het weerbericht. Hier is Albert Javos. Ja, luisteraars, want na de regen van gisteren... ...is het op deze zaterdag schitterend lenteweer. Met veel zonneschijn. Het blijft droog en er waait een zwakke tot matige ...noord tot noordoostelijke wind. De temperatuur stijgt naar maximaal 7 à 8 graden. Vlak aan zee zelfs naar 9, wellicht 10. Wat verder het land ver inwaarts in de regio. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en flinke opklaringen. Het blijft droog en er waait een zwakke zuidwestelijke wind. De temperatuur daalt maar waarde rond de wellicht een fractie onder het vriespunt. Dus morgen weer krabben. Morgen zijn er wolkenvelden, maar in de middag schijnt ook geregeld de zon. Het blijft droog en er waait een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. De temperatuur stijgt naar maximaal 10 tot 11 graden. Zondagavond en maandagnacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen. Het blijft droog en er waait een matige zuid- tot zuidwestelijke wind. De temperatuur daalt naar ongeveer 1 tot 3 graden. En maandag zijn er flinke perioden met zon. Het blijft droog en er waait een zwakke zuidwestelijke wind. De temperatuur stijgt naar maximaal 11 tot 13 graden. Ja, u hoort het goed, 13 graden. Maandagavond en dinsdagnacht is het helder. De wind waait niet meer dan zwak uit het zuiden. En de temperatuur daalt naar 3 à 4 graden. Dinsdag tot en met zaterdag is het prachtig lenteweer. Dat moet ook wel, want de lente begint dan. Hè? Heerlijk. Uh, de zon schijnt volop en er is vrijwel geen wolkje aan de lucht. En de temperaturen zijn aangenaam. Want deze stijgen dagelijks naar waarden tussen de 12 en 14 graden. Dus een schitterende week in het vooruitzicht. Nou, helemaal goed Albert-Jan. Dankjewel. Het weerbericht is na te lezen. Uiteraard op www.meteopagina.nl www.meteopagina.nl Daar vind je het meest actuele weer van Zandvoort en de regio. Zelfs op zaterdag live op locatie vanuit de Haltestraat van Zandvoort. And here is Cindy Lobber and girls just want to have fun.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 De luisteraars, de auto's horen langskomen. Eh, luisteraars, dat was een vette Corvette die even voorbij kwam rijden. Zo, die hoort dat bedoel... waarschijnlijk op de achtergrond. Maar nee, goed. Ja, het is uh, tijd voor uh, voetbal. We gaan uh, naar Joop Fres, die is vandaag in Beverwijk aanwezig. En we spelen vandaag tegen Jong Hercules. Goedemiddag, Goedemiddag. Jop. Goedemiddag heren, inderdaad. Christelijke voetbalvereniging Jong Hercules in Beverwijk. En het ligt naast het kamp waar uh, een van de grootste voetballers van Nederland de laatste tijd is opgegroeid. De Raad van de Vaart die is hier... Uh, nou 20 meter hier vandaan heeft hij uh, zijn eerste voerenpasjes gemaakt Wij de kennemers. Ja, uh, we weten nu allemaal waar hij geëindigd is. Tenminste, eindigd is waar hij op zich op dit moment bevindt. De wedstrijd staat op het punt van beginnen, waar is er wat plichtplegingen aangaande een uh, pupil van de week... Sommige verenigingen doen dat en dan komt er een van die kleintjes die mag dan een bal op het doel schieten van de tegenpartij. En dat, uh, dat is juist gebeurd en hier fluit de scheidsrechter van dienst af voor de wedstrijd. Uh, Jong Hercules tegen SV Sandvoert. Uh, voor Jong Hercules heeft deze wedstrijd ontzettend veel belang. Ze zijn de twee na plaats, de laatste plaats van onder. Uh, ze hebben uh, één wedstrijd minder weliswaar gespeeld. Als ze die winnen dan gaan ze even twee plaatsen omhoog. Maar Vooralsnog moet je die wedstrijd wel zien te winnen om niet uh, het, het spook van uh, na-competitie tegen datie uh, te maken te krijgen. Dus uh, voor hekkeles zal er echt alles aangelegd zijn om deze wedstrijd van Zandvoort te winnen. Uh, Zandvoort staat op dit moment een gedeelde vijfde plaats met de alle twee 28 punten. Het doel Zandvoort van Monnikedam is iets beter, dat is plus 2 en van Zandvoort 0. Dus uh, staat de Zandvoort virtueel op de vijfde plaats maar in de ranglijst op de zesde. En ja, dat is denk ik op dit moment waar Zandvoort ook thuis wordt. Zandvoort heeft een paar mensen die niet aanwezig zijn. Ronald Kalent is niet. Billy Visser is er onder andere niet. En zojuist is dan toch gelukkig een boy de Vet uh, binnengekomen die uh, verlaat was, maar wel onder de lat staat. Wel, dat zijn eigenlijk de dingen die op dit moment te gebeuren staan. Zandvoort moet uh, proberen om uh, de, de goede lijn van de laatste paar weken, goede lijn, uh, weliswaar uh, vorige week natuurlijk gelijk gespeeld tegen A.C. En, maar uh, toch een uh, redelijk goede lijn vol te houden om hier deze wedstrijd tot een goed einde te brengen. En, uh, maar dat horen we in de komende anderhalf uur wel. Oké, okay, dankjewel Jop, uh, vanuit uh, Beverwijk. Uh, straks gaan we uiteraard weer terug naar jou voor het vervolg van de wedstrijd. Het is tien over half drie. Je luistert naar Zalvert op zaterdag. Vanmiddag staan we op locatie aan de Halterstraat. Als je radio wilt komen kijken, je bent van harte welkom. Ja, dat soort dingen, Albert-Jan. Dat maakt het nou zo spannend, hè? Live op locatie staan. Dus even kijken hoe lang we het volhouden. <laughs> ja, snoertjes de... die, lu die luisteraars die door de deuropeningen of deurkieren heen lopen... en goh, dan die deur, die deur maar maar dicht doen. Gooi die deur maar dicht. Ja, ja oké. Okay. Dan, je dan de... krijg je om problemen. Earth with the fire and let us screw. Maar goed, wij zijn weer in de lucht. Nog steeds in de Nog lucht. Nog steeds, gelukkig wel. En even, uh, niet afgelopen vrijdag, maar die vrijdag daarvoor... Uh, had uh, wethouder Gert Tonen voor de vierde keer de kinderkunstlijn geopend. Het project... ...dat ervoor moet zorgdragen dat Zandvoortse schoolkinderen van groep, de groepen 8 en de brugklas van het Wim Gertenbach College in aanraking komen met kunst. Alle kinderen hebben een kunstwerk gemaakt. Een groot deel is te bezichtigen in het museum en de rest, de rest staat bij 24 Zandvoortse ondernemingen in de etalage. Een routebeschrijving die nodig is om alle kunstwerken te kunnen zien ligt klaar bij de bushalte. halte... Het Zandvoortmuseum en de VVV in de Bakkerstraat. Dus alle redenen om zeker met dit weer een kinderkunstlijnroute te gaan volgen. Je kan vandaag ook uh, biljart kijken, namelijk in uh, Oomstee. Ja, klopt. Het is om twee uur begonnen, het Anne toernooi. Het Anne toernooi, het is een koppelkoers. Ja, dat zou ik bijna zeggen, maar dat is voor paarden. Maar het is een koppelwedstrijd en die is om twee uur begonnen. En dat is dus, houdt u van biljart, dan gaan we even naar café Oomstee. En dan kunt u live uh, naar biljart kijken. Helemaal goed. En we zijn natuurlijk benieuwd uh, wat uh, Louis ervan gaat uh, bakken, hè? Ja. Louisje, Louisje, shut <laughs> hem op. Dan geven wij jou wind en zeilen. Hier is Splitsing. We're niet mijn, uit mijn harddisk. Uh, oh, nee, putten, oh nee, nee, nee. nee. Dus het ik had wel gekund hoor, als je gewild had, dan had ik het best gekund. Ja, we kunnen het volgende week even over hebben. Zullen we doen hoor, je is juist uh, Billy Ocean en uh, Are You Ready To Go. Daarvoor speciaal voor mijn collega Albert Javos. Die houdt wel van een beetje varen. Splitsing en geef me wind en zeilen. Ja, dat had ik ook echt nodig. Afgelopen ja, die dagen. had jij nodig. Je stond niet helemaal stabiel meer, geloof ik. Nee, maar het was, het was heerlijk, joh. Lekker gevaren over het IJsselmeer. Prachtig. Kijk, doe je helemaal goed. Strak blauw. We gaan weer naar uh, jouw fres, Joop. Ja, had hij ook een lekkere zon of had hij alleen maar eigen? Ik ben helemaal roze geworden, Joop. <laughs> en niet ingesmeerd, hè? Ja, dat is logisch. Dat moet je ook niet doen je vaart. Goed, jongens. Uh, ja, we zijn natuurlijk bij Jong Hercules tegen SV Zandvoort. De strijd in de tweede klasse uh, A van het, de strijdwestie van de KNVB. Uh, ja, het is een uh, gelijk opgaande wedstrijd met die verstanden dat Somford wat vaker op de helft van de Jong Hercules te vinden is. Uh, maar nog uh, echt niet echt een uh, hele kans heeft kunnen creëren. En hetzelfde geldt dan ook voor Jong Hercules dat we nog uh, geen vuist heeft kunnen maken richting Boy de Vett. ...die uh, het tot nu toe erg rustig heeft gehad. Zijn collega net aan de andere kant, dat was... ...ja, kantje boord Zij werd kreeg een teruggespeeldbal... ...verkeek zich eigenlijk door, wat ik het zou zeggen... ...liek die bal lopen, die ging nog maar net over de achterlijn... ...maar ik kan dat geen echte kans noemen... ...want het is niet afgedwongen door Zandvoort... ...dat we nu overigens de bal aan de zeiling... mag gaan innemen... ...en dat gebeurt hier een metertje of tien bij mij vandaan... Uh, ...dan moet Kira Kol eerst even de bal gaan halen... ...voordat hij die in het spel kan gaan brengen. Zandvoort dat... Uh, uh, ...een... Ja, geen echt speel het geheel is. De verdediging is goed. Maar dat zijn we de laatste weken gewend. Met een Keur en een Bas Lemmels, die natuurlijk erg sterk zijn. Uh, Billy Visser is er niet. Ik weet niet of dat er gemis is. Ik denk het niet. Want in mijn ogen is Stijn Stobbelaar, die nu op die linkerplaats staat te verdedigen, toch wel een stukje beter dan uh, Billy Visser. Maar misschien uh, denkt Pieter Keur er wel heel anders over. Uh, alleen dat is mijn mening. Goed Zandvoort geeft druk op de bal. Om de helft van de jonge Hercules. Dat moeten ze ook doen om de bal weer terug te krijgen. Dus Max Aardwerk, Aardwerk, nou, kom. Kool cool. naar uh, Nuitseberg. probeert dat Kool weer te bereiken in 1, 2, dus dat lukt er net niet. Hercules kan het overnemen. En het zijn alweer de bal kwijt. Maar ook nu is Sandford de bal kwijt en er wordt er een beetje gepingeld rondom de middellijn. Uh, ook nu weer Berg probeert die bal af te pakken. Lukt niet. Lange paas. En daar zit wel Michel de Haan tussen. De Haan die geeft daar een paas aan Patrick van der Oort. Van der Oort die heeft één mannetje voor zich. Nu twee tussen, geeft hem breed aan de zijkant. En daar komt, waar, komt er, er aanlopen uh, Michael Kuil. Michael Kuijuw probeert daar die 16 meter in te gaan, gaat hij dan ook. En dan gaat hij die voorzitter geven: ja, geeft de voorzitter. Maar die is heel slecht geplaatst, recht in de voeten van de verdediger. En dat uh, is natuurlijk uh, niet al te slim. En uh, jongens kan eruit komen. Maar dat doen ze niet al te snel. Zantwoord heeft gewoon de gelegenheid om weer met uh, ...op de achterlijn te gaan staan, tenminste om op mijn eigen helder te gaan staan... ...en Cole kan weer ingrijpen. Doet het een beetje onbesuisd? die bol gaat daar naar uh, de, de, tegen de laatste verdediger van uh, Jong Hercules. En zo gaat het uh, nu al een paar minuten door. Uh, we hebben gespeeld op dit moment een minuutje of twaalf, dertien... ...en de stand is nog steeds 0-0 bij Jong Hercules tegen SV Samvoort. Ja, dankjewel Jap Fres. En wij gaan op naar het nieuws en weer van uh, drie uur. En daarna zijn we er uiteraard nog twee uur lang met Samvoort op zaterdag. Vandaag live op locatie. Tot zometeen.